Dit is Ewald Jong met het NOS-journaal. PvdA-lijst trekt dat politici het eerlijke verhaal vertellen over Europa. Op het verkiezingscongres van zijn partij zei hij dat premier Rutte niet langer moet beloven dat we het aan de Grieken uitgeleende geld terugkrijgen. En Geert Wilders verkoopt volgens Samson illusies over welvaart die komt als we uit de euro stappen. Volgens Samson gaan de verkiezingen vooral over economische groei en banen. CDA-leider van Haasma Buma wil dat politiek, werkgevers en werknemers na de verkiezingen een akkoord sluiten over de arbeidsmarkt. Op het congres van zijn partij wees hij erop dat de sociale partners niet betrokken waren bij het vijf akkoord. In de jaren tachtig haalden zulke overleg ons uit de crisis, zei Buma. De CDA-voerman zei verder dat zijn partij de volgende generatie niet met schulden wil opzadelen. Volgens hem willen SP en PVDA dat wel. In luik heeft de Zwitser Fabian Cancellara de proloog van de Tour de France gewonnen. Hij legde de 6 kilometer af in 7 minuten en 13 seconden. Van de klassensrenners deed Bradley Wiggins het beste. Hij eindigde als tweede op 7 seconden achterstand. Toerwinnaar van vorig jaar, Cadel Evans, moest 17 seconden toegeven. De beste Nederlander was Liewe Westra. De UEFA heeft opnieuw tijdens de live-uitzending van de wedstrijd beelden vertoond die op een ander tijdstip waren opgenomen. Tijdens de halve finale wedstrijd Italië-Duitsland was na een doelpunt van Balotelli een huilende Duitse vrouw te zien. De vrouw heeft tegen de Duitse omroep ARD gezegd dat ze toen helemaal niet huilde, maar dat ze was volgeschoten toen voor de wedstrijd het Duitse elftal werd voorgesteld. De ARD gaat een klacht indienen bij de UEFA. Eerder liet de UEFA tijdens een live-uitzending oude beelden zien van de Duitse coach Leuf die een ballenjongen plaagde het weer vanavond wisselend bewolkt met plaatselijke bui, vannacht wordt het droog met minimaal rond 12 graden, morgen zonnige periode, S'middags kans op een lokale, lokale bui, en het wordt een graad of 20, dit was het Henoor autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties, in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's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 Vrijdagmiddag even over de klok van drieën betekent dat het weer tijd is voor de Euro Breakdown. Iedere vrijdag tussen drie en vijf komen de 40 beste platen van Europa hier voorbij op CFM Zandvoort. 22e jaar dat we dat alweer doen, aflevering 26. En vandaag alweer de 29e juni van 2012. In de lijst deze week 18 stijgers, 2 zittenlijvers, 17 dalers en 3 nieuwe binnenkomers. Dat betekent natuurlijk ook dat 3 platen uit de lijst moeten verdwijnen. Chris Brown doet dat. Turn Up The Music verdwijnt na 17 weken. En voor uh, Jason Derulo is het ook voor verdwijnt na 15 weken. En Hot Ray Hannesley na 12 weken uit de lijst. Een goede week is voor Will and The People. De Line in the Morning Sunday stijgt namelijk 9 plaatsen. In Europa is klaar met DJ Fest en Rita Aura. What Right Now? Die zag namelijk in één keer 16 plaatsen. En die zag dus vanaf 17 in één keer naar 33 toe. Langs genoteerd, dat is Emile Sandé, Next To Me. Staat ondertussen alweer 17 weken in de lijst van Europa. En onderaan de lijst staat een plaat die we een beetje een Nederlands tintje hebben. Quintino namelijk met Sandra Silva en Epic staat alweer 16 weken in de lijst, Zakt van 35 naar 40. En ook Nickelback met Lullaby zakt van 36 naar 39 in, in de 15e week. De eerste binnenkomen, dat is een virtuele band, ontstaan in 2011. We kennen natuurlijk van de O2 de Bounce en dit is hun nieuwe Euro plaat. Breakdown op vrijdag, breakdown op redden. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Short van Dam En die nieuwe plaat die heet uh, Eros en Apollo. En dat is de eerste binnenkomen van de Studio Killers op 38. Larson, Temu, Brunali en Doran Stokes. En wij kennen deze drie mannen beter als de Studio Killers. Na het geweldige succes van Oak to The Bounce is dit hun volgende single Eros and Apollo. De plaat komt binnen op plek 38. 37 en 36 slaan we even over. We komen dan bij een artiest die vanuit het niets ineens de next best thing blijkt te zijn. Ben Howard die is namelijk die artiest. Begin dit jaar als onbekende naam nog op Eurosonic... En nu een paar maanden later heeft hij al op Lowlands gestaan en geniet de enige bekendheid dankzij de single The Wolves. Dat allemaal terwijl zijn debuutalbum toen nog uit moest komen. Hij maakt al sinds zijn jonge jeugd muziek en toert al enige jaren door zijn thuisland. Maar dan opeens ligt de hele muziekwereld aan zijn voeten. Niet slecht voor een surfliefhebber uit Tarkness, wat weer aan de Engelse Zuidkust ligt. Alleen de hit die hem echt moet doen doorbreken, die ontbrak nog. Inmiddels is ook zijn debuutalbum uit Every Kingdom... Daarop staan tien nummers en Keep Your Head Up is uitgebracht als derde single van dat album. Volkachtige muziek is verschenen op IJsland Records. En dat is het label waar zanger John Martin ook onder contract staat. En Laat dat nu net eens de held zijn van Bens moeder. Waardoor Ben natuurlijk in zijn jonge jeugd al veel contact had met deze maatschappij. en Veel muziek van die artiesten horen kreeg. En Daarom moet hij niet lang na te denken toen IJsland Records hem een aanbod deed. Hij heeft gezegd, drinkt en denkt hij te veel. als hij daardoor van die lekkere nummers blijft maken, dan kan hij dat gewoon best blijven doen. Ben Howard en Keep Your Head Up is de tweede binnenkomen van vandaag. Hij doet dat meteen op plek 35. I spent my time watching spaces that are grown between us and I cut my mind.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 The strength of a turn and a tide, or oh, the wind so soft at my skin, yeah, the sun was so hot upon my sight. Oh, all looking out at this happiness, I search for between the sheets, or oh, feeling blind, but realize all I was searching for. Zo maar eens! een van de eerste artiesten is die na het winnen van het Eurovisie Songfestival in de Breakdown is terug te vinden. Warren en Yotoria. in de tweede week dus omhoog van 38 naar 34. En een slechte week voor DJ Fres en Rita Ora, Hot Right Now, die staat 14 weken in de lijst. En in die 14 weken zakt de plaats van 17 naar 33. Meerdere leden van de succesvolle Britse Meidengroep Girls Aloud hebben de afgelopen jaren geprobeerd een solo carrière na te jagen... Eentje is dat gelukt eigenlijk Sherlock Cole. Ook in Nederland bestroomde zijn in 2009 de hitlijsten met heerlijke Fight for His Love. De buurtalbum Three Words wist meer dan een miljoen exemplaren te verkopen. En een jaar later was het tijd voor dienst opvolgen Messi Little Raindrops. En in vergelijking met de voorganger was het gewoon ronduit slecht. Een nieuwe lead waar ze weer uh, succes mee wil gaan maken. Dat is Call My Name. En Call My Name is de eerste single van haar nieuwe album A Million Lights. Dat sinds 18 juni alweer in de schappen ligt. Veel grote namen die zijn met dit project in verband gebracht. En een paar van die namen dat zijn toch wel Taya Cruz, Usher, Rihanna, William, Christina Aguilera, Alexa Kid en Calvin Harris. En dat zijn toch zeker niet de, de minst, minste namen zeg maar. De laatste genoemde dat is ook de producer van A Call My Name. Het is een extra nummer geworden dat... Uh, op sommige momenten zelfs doet denken aan We Found Love. En natuurlijk weer een groot compliment is voor deze dame. Nummer 32 is de hoogste binnenkomen deze week. In handen van dus de ex-Josselaar Sherwood Hall. En call my name hoor, op Zie je 17 weken is zij de langsgenoteerde van vandaag. Niels van En next to me, de plaats zakt wel een stukje hoor van, en... nee, van 23 gaat hij naar 31. Kijk, wij even achterom vinden wij van 35 zakken naar 40 in de 16e week. Quintino en Sandro Silva, epic. 39 deze week, vorige week nog 36, Nickelback en Lallabar. Killers, Eros en Apollo komen nieuw binnen op 38. John Mayer, Shadow Days. In de 15e week zakt die vier plaatsen naar 37. Nicky Mie en Starships in de 13e week zakt zij van 30 naar 36. En Ben Howard, Keep Your Head Up komt nieuw binnen op 35. Toran en Yutoria komt in de tweede week van 38 omhoog naar 34. DJ Fresh Retora, hot right now is dus de snelste zakken deze week. Ze zakt van 17 naar 33 in de 14e week Hot Right Now. Cheryl Cole, Call My Name, de hoogste binnenkomer op 32. En De onlangs genoteerde plaats was dus van Emil en Next To Me. Ze zakt van 23 naar 31. Dat alles in de 17e week alweer dat ze genoteerd staat in de lijst. De nummer 30 die slaan we even over. Of Monsters Men en Little Talks zakken ook flink, namelijk van 18 naar 30 in de 14e week. De Sister Sisters die doen het wel weer beter. Only The dus Horses gaat in de derde week op drie plaatsen omhoog van 32 naar 29. It de zesde sisters en only the horses na een zomers warme donderdag het werd gisteren overal in de regio een graad of 28 zit het weerbeeld er vandaag ook zeker niet verkeerd uit wel wat wolkenvelden maar ook perioden met zon het blijft droog de wind die waait uit zuid tot zuidwesten overwegend matig van kracht Temperatuur vandaag wel wat minder, 21 graden. Vanavond in de komende nacht is het over het algemeen vrij helder. Bij matige zuid- tot zuidwestelijke wind daalt temperatuur naar 15 graden. Morgen dan weer flinke periodes met zon en blijft over het algemeen wel droog. Alleen later op de dag kan er lokaal nog een buikje gaan voorkomen. Zuidwestelijke wind die waait matig in de polder aan de zee vrij krachtig. De temperatuur stijgt naar maximaal 22 graden. Zaterdagavond in de nacht naar zondag is het vrij helder en blijft het weer droog. Wind waait dan matig uit het zuidwesten. Temperatuur dalend naar een graad of 13. Zondag lijkt het weerbeeld sterk op dat van zaterdag. Opnieuw flinke periodes met zon, maar in de middag is er weer een kleine buienkans. Wind waait matig aan zee, soms nog vrij krachtig uit het zuidwesten. Temperatuur zondag zo'n graad of 19. I iedere vrijdagmiddag tussen 3 en 5 De Euro Breakdown op vrijdag Niet betrouwbaar, maar wel origineel Short Van Dam Oh shit, baby Yeah, yeah We did it again And this time, I'm gonna make you scream oh, sure, oh, sure, oh, sure. Yeah, man I see you over there, so hypnotist Thinking about what I do to that body I get you like Ooh, baby, baby Ooh, baby, baby uh, Ooh, baby, baby the fresh <laughs> song was over. <laughs> no, it ain't over yet. Er zijn twee platen in de New York Breakdown die een beetje aan het jojoen zijn. En dit is er een van, Nelly Vtaro, Big Hoops, Bigger the Better. Vorige keer, of uh, twee weken geleden, zak het naar bijna nummer 30. En nu langzaamaan weer een beetje omhoog aan het kruipen naar 27. 8 weken lang staat de plaat ondertussen in de lijst. Voor Asher Scream, die ging in de tweede week omhoog van 34 naar 28. En vorige week weer 1 plaats gestegen naar 28. En in deze week zelfs weer 2 naar 26 in de 8e week de babysitter Everything's gonna be alright is die andere yo-yo plaat ook 8 weken in de lijst. die gaat ook dan weer wat omhoog, dan weer wat omlaag. En nu dus voor de mannen weer 2 plaatswinst van 28 naar 26. On my left, gotta handle with finesse, and no stress would be best. Yeah. Unless it's all just for the best, in which case I'll replace baby girl with the next child. I never gave up on you, you never gave up on me, but time turned tricks and did no favors to we. Yeah. Yeah. The time and tide Try to blind our eyes, but they'll never catch us 'cause we are climatized. No, our demise is not finalized 'cause the sign is not I feel The time is right. So you say everything. Somebody told me everything is gonna be Copacetic if you let it be Kinetic oh. energy is rendering me Unstoppable, unbeatable, undefinable Like sunshine, yeah. I'm cool Looked into the future and I saw a sign And said don't stop, get it, again, it, you'll be fine yeah. So when I tell you everything, we can't that pie I know, cause the universe told me I So you say everything The sound of my voice Because I'm a Kiwi Trying to make it Rapping internationally So I say For you And she was The girl in the creature The one that you always wanted And then she hit on you You've been steady with her And then she made you feel Naam waar. Want de zon schijnt. Dus pak je radio. Ren naar strand En zet hem op 100. 106.9. ZFM. 24 uur per dag. Heet de zomer. Oye, si. De nuevo aquí Rodríguez Pati. Tacata. Takata. Tu sabes qué cosa es el Takata. Te gusta el Takata. A mí me gusta cuando las mamitas hacen Takata. <tied> Takata, Claude. tu Dale mamacita, I'm a sit down, I can't Dale mamacita, I'm a sit down, I can't Dale mamacita. Sofocado escribiendo cositas desesperado. desespera y invento una cosa nueva la, la, la. Dagta, dagta, dadelijk maakt hij dat we dat gaan. Dadelijk maakt hij dat we dat gaan. Dadelijk maakt hij dat we dat gaan. Dadelijk maakt hij dat we dat gaan. Dadelijk maakt de las nenas ta -ta, ta -ta. <muchas> Dale mamacita con tu ta -ta, Dale mamacita Tacata, muggen de pulito ta -ta. Tacata, también el pechito Tacata, -ta. que beso la vesta Tacata Hazte tacata que te gusta a ti, mami, mami ta -ta. De maan ook het gevecht los om de zomerhit van 2012. En dit uh, doet er zeker aan mee. Takabro en Takata. In de tweede week gaat de plaat omhoog van 31 naar 25. Een andere plaat, die wel eens de zomerhit van dit jaar kan gaan worden, is van de WTF. In de vierde week gaat de Bob omhoog van 27 naar 22.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 разных бед нашим We zijn in de vierde week voor WTF. Kijk, eens achterom naar wat we gehad hebben. Vinden wij namelijk op plek nummer 30 of Monsters and Men and Little Talks. 14 weken staat de plaats in de lijst en hij zakt van 18 naar 30 toe. De sisters Sisters, Only the Horses, in de derde week omhoog van 32 naar 29. En 28 de tweede week van Usher en Scream, voor hem zes plaatsen winst. Twee plaatsen winst voor Nelly Vettaro, Big Hoops, Bigger the Better, in de achterweek week gaat zij dus naar 27. En van 28 naar 26 in de achtste week de babysitter seekers. Everything's gonna be alright. Takabro en Takata in de tweede week omhoog van 31 naar 25. En Kareem met Broken Heart, dat staat nu 12 weken in de lijst, zak van 20 naar 24. Usher en Sunny Climax staan 10 weken in de lijst, zak van 16 naar 23. En WTF en de dus 4 weken in de lijst omhoog van 27 naar 22. Nummer 21, die is van Rita Ora en Tini Tampa. R.E.P. staat ondertussen alweer 5 weken in de lijst. I'm at the remote. I'm getting my flag and saucer. I make you call me daddy, even though you ain't my daughter. Maybe no. I ain't talking books when I said that I can take you across the borders. Yeah. I'm young, and free. Yeah. I'm London G. London, G. London G. I'm tongue and cheek. So baby, give me some time to cheek. Yeah. Slow and steady for me, Go on like a jetty for me. Yeah. And say the word soon as you're ready for I'm me. Ready for yeah, you. hit 'em all, switch it up. Soak into your sweater, say you'll be here soon Sooner the better, no option for you saying no I'll run this game, just play a role Follow my lead, what you waiting for? Thought it over and decided tonight is your night Nothing on, I stood around, I do it big, I shut it down. I wonder if you be able to handle me mental features, no cameras, please. Boots every night as I stay up here. In de 9 e week gaat de plaat omhoog van de 22 naar 18. Na het nieuws straks zijn wij op weg naar de nummer 1 van Europa. En welke plaat dat echt is, dat horen we even voor de klok van 5 uur. Maar natuurlijk nog een hele hoop mooie hits. Daarvoor. Tot aan het nieuws gaan we even één plaatje terug. Week namelijk nog een stukje van Knee. En Nelly Daro is anybody out there? De straks wel in de 12 e week van 14 naar 19. Never wanna a pageant. Never felt pretty. Never. ain't alright, in the heat of the night, Pull up the party, turn up the light, back, like just an illusion, on the mic, clear the confusion, get up and dance, dance into the funky groove, where all the party people move, so come on, get up, take it to the top, don't stop that body rock, yes, do the new jack hustle, so shake your booty, flex your muscles, everybody shake your body, it's MC's hip-hop's party, Like the rubber with a mic in a hand. let's cut and stomp into the chain. Like a boat from the blue, I'll break it too. It's on you. It's about the time. So come on and on up. Take it to the top. Don't stop. It's about the time. It's on you. Tot zover het ritme van ZFR. Via de kabel op 104.5.